van om te horen van ja hey, we willen met z'n allen Jezus volgen en dat doen we met vallen en met opstaan. Uh, maar we zijn het gewoon aan het proberen en we gaan proberen met elkaar te groeien en we gaan elkaar daarin bemoedigen en we gaan elkaar daarin helpen en aanscherpen. En dat, ik werd daar persoonlijk echt heel erg blij van om dat te merken dat, nou ja, dat er veel meer mensen zijn die, dat, die daar ook blij van worden. En dat je zo als gemeenschap samen ook nou ja, zo'n uh, vrijdagavond, zaterdag met elkaar kunt optrekken. En uh, met elkaar kunt genieten en elkaar kunt opbouwen. En uh, ik ga vandaag nog iets verder nadenken over uh, Jezus volgen. Over het vierde doel van Oase. Van, ja, wat houdt dat nou eigenlijk in? Want Jezus die was, uh, nee, die was op aarde. Die is, uiteindelijk is hij 33 jaar geworden hier op aarde. Uh, maar uiteindelijk heeft hij maar drie jaar van zijn hele leven heeft hij echt rondgelopen om het goede nieuws te verkondigen, om te vertellen wie hij is, wat hij doet... en uh, waarom het zo belangrijk is om God te kennen en om Jezus te volgen. En toch lukte het om na die drie jaar iets achter te laten... Uh, nou ja, waardoor wij hier nu zitten en waardoor er over de hele wereld nog veel meer mensen... elke zondag naar de kerk gaan en dus in kleine groepen elkaar ontmoeten. Dus Jezus heeft iets gedaan wat gigantisch was, wat nou ja, volgens mij dus alleen goddelijk kan zijn. En nou ja, de grote vraag is eigenlijk, hoe heeft hij dat geflikt? Dat er dus nu nog steeds mensen zitten die hem willen volgen, die zijn leven willen navolgen. En um, uh, nou ja, dat noemen we eigenlijk discipelschap, dat we hem willen volgen. En um, Daar is gisteravond al iets over verteld. En er zijn dus een aantal volgelingen geweest van Jezus, die dus in drie jaar zijn geleerd om te doen wat Jezus ook heeft gedaan. Eh, namelijk nieuwe volgelingen weer erbij krijgen en die het doorgeven, zodat zij weer nieuwe volgelingen zouden krijgen. En dat weer doorgeven, zodat er weer nieuwe volgelingen zouden komen. En zo is het blijven bestaan. En dan is eigenlijk een beetje de grote vraag, van, hey, hoe, hebben ze dat, hoe heeft Jezus dat gedaan en hoe hebben de discipelen dat gedaan? En um, we gaan straks een klein stukje uit de Bijbel daarover lezen. Um, maar vooraf, uh, Jezus had eigenlijk twee aspecten in zijn leven die heel veel aandacht kregen. En het enige, het enige was dat um, Jezus twaalf mensen uitnodigde om op zijn leven betrokken te zijn. Hij at met ze, hij sliep met ze, hij was altijd bij ze uh, en zij waren altijd bij hem. Ze waren altijd in zijn aanwezigheid. Ze hoorden al zijn uh, preken die hij vertelde. Uh, ze zagen hoe hij met mensen omging. Ze zagen hoe Jezus mensen genas. Ze zagen eigenlijk alles wat Jezus deed. Hoe hij zijn leven vorm gaf. Uh, ze waren altijd in zijn nabijheid. En uh, Jezus accepteerde ze ook dat ze bij hem mochten zijn. Hij nodigde hen uit en hij wilde ze heel graag kennen. Ze mochten er zijn... Zoals ze waren. En het is echt een uitnodiging om een relatie aan te gaan. Om Jezus echt te kennen. En Jezus wilde hun dus ook echt kennen. En de discipelen konden dus helemaal zichzelf zijn. Ze konden helemaal in een nou ja, warm, warm, uh, warme kring zijn. Waar mensen elkaar kennen. Waar ze voor elkaar wilden zijn. Dat is het ene aspect. En aan de andere kant heb je een aspect. Uh, en dat is dat Jezus ontzettend uitdaagde. Om nieuwe stappen te gaan zetten. Om dingen te leren. Om dingen te gaan doen. Uh, ze zagen hoe Jezus leefde. Ze zagen wat hij allemaal vertelde. Ze zagen wat hij allemaal deed. En op een gegeven moment zei Jezus gewoon tegen ze van... Oké, okay, nu hebben jullie genoeg gezien en gehoord. Jullie gaan nu gewoon twee aan twee precies hetzelfde doen als wat ik heb gedaan in mijn leven. Succes. En ik hoor wel hoe, hoe jullie het gehad hebben. En Jezus stuurde ze gewoon weg. En toen moesten ze ineens zelf gaan doen. Nou... Ik kan me voorstellen dat als je nou ja, altijd een hele warme kring hebt gehad, waar heel veel leuke mensen zijn, waar je met, met elkaar optrekt, waar je heel veel leert uh, door gewoon samen te zijn. En er komt dan op een gegeven moment een moment dat Jezus gewoon zegt van, oké okay jongens, succes. Dat je dan wel even denkt, oeh, wacht even. Wat nu, zeg maar? Uh, Jezus heeft het wel gedaan. En, en Wat moet ik dan nu doen? Nou ja, gewoon precies hetzelfde dus. En uh, die twee aspecten, die krijgen steeds de aandacht bij Jezus. Het mogen zijn... En het doen. En uh, dat zie je op een gegeven moment bij Petrus ook. Uh, dan uh, vraagt Jezus aan de discipelen van... Hey, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan worden er allemaal uh, oude profeten genoemd. En dan uh, zegt Jezus van... Oké, okay, maar wie ben ik volgens jullie? Volgens die twaalf die dicht bij Jezus waren. En dan zegt uh, Petrus... Die zegt, u bent de Messias, de zoon van de levende God. En toen zei Jezus tegen hem, gelukkig ben jij, Simon Bariona. Want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zou bouwen. En de poorten van het doodrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Nou, in eerste instantie wordt Petrus gewoon ontzettend bevestigd. Of tenminste, Peter zegt eerst van, hey, u bent de Messias, u bent de beloofde die zou komen en ik geloof daar helemaal in. En Jezus zegt dan van, hey, geweldig, gelukkig ben jij. En uh, um, dat is hier niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar dat is door mijn hemelse vader. En daarmee zegt Jezus eigenlijk van, jij weet wie ik ben en ik weet wie jij bent. En wij kennen elkaar en wij mogen er voor elkaar zijn. Het is goed om bij elkaar te zijn. Uh, maar dan vervolgens gaat Jezus verder en dan zegt hij van oké, okay, jij bent Petrus, een rots waarop ik wil bouwen. En Jezus heeft eerst over zichzelf gezegd van, ik ben een grote rots, uh, ik ben uh, waar het leven op gebouwd wordt, waar, waarop de kerk ook gebouwd zal worden. En Jezus zegt dus eigenlijk van hey, ik heb zoveel vertrouwen in jou dat ik, dat ik geloof dat jij dingen gaat doen die ik ook heb gedaan. En dat jij eh, nou ja, ook nieuwe volgelingen zal gaan voortbrengen. En op die manier wordt dus Peters aan de ene kant heel sterk bevestigd van oké, okay, je mag er zijn. Ik ken jou, ik weet wie je bent en ik vind het fijn dat je bij me bent. En aan de andere kant wordt hij heel erg uitgedaagd om uiteindelijk te gaan doen wat Jezus ook heeft gedaan. Weer nieuwe volgelingen voortbrengen. En dat ze zijn en doen... Eh, dat is denk ik voor ons leven ook gewoon echt heel belangrijk. Het zijn bij God, de tijd hebben om God te ontmoeten, om God te kennen, om te leren wie hij is, om in een gemeenschap te zijn en elkaar daarin te beschermen en elkaar aan te scherpen en nieuwe stappen te zetten. Om te kennen wie Jezus is, om de Bijbel te lezen, om samen te bidden, om rust te hebben, om warmte te hebben. En aan de andere kant het doen wat Jezus ook heeft gedaan. Om nieuwe stappen te gaan zetten. Om dingen te proberen die je misschien nog nooit eerder hebt gedaan. Om aan andere mensen te vertellen wie Jezus is. Om andere mensen praktisch te gaan helpen. Terwijl je dat misschien anders niet zo snel zou doen. Dingen proberen die je anders nou ja, misschien te spannend zou vinden. En waar je nu wel met de kracht van Jezus dat wel gaat doen. En uh, ik weet niet of de biemer aanstaat. Ja. Hier zo zit ook een stukje doen en zijn in. En uh, gisteren werd al een beetje gezegd van ja. Afrikanen houden meer van, uh, van verhalen dan van figuurtjes. Nou, dit is toch weer een figuurtje met heel veel tekst erin. En aan de rechterkant. Daar zie je het heel veel doen en aan de linkerkant zie je het heel weinig doen. En bovenin zie je heel veel zijn en heel veel warmte. En onderin zie je heel weinig zijn en heel weinig warmte. En Jezus die zat dus heel erg sterk bij zijn discipelen op uh, wat dan rechtsboven is. Heel veel zijn en heel veel warmte en heel veel uitdaging en heel veel doen. En dat was voor de discipelen echt een groeicultuur. Daarin gingen ze nieuwe stappen zetten. Maar het kan dus ook gebeuren... Nou ja, dat je dat nog niet hebt gedaan in je leven. Dat je misschien wel altijd naar de kerk bent gegaan. Dat je altijd in een warm bad hebt gezeten. Dat je het prettig vond in de kerk. Dat je het ervaart als een hele warme, fijne familie. En dat je daar verder niet zo heel erg veel mee doet. Dan zit je dus op heel veel warmte... En heel weinig uitdaging. Dan zit je linksbovenin. En dat noem je een beetje nou ja, knus, gezellig, heel veel comfort. Uh, en dan nou ja, zit je op zich heel prettig. Dan heb je ook nog dat je misschien opgegroeid bent in een kerk. En waarin je hebt geleerd om heel veel te moeten doen. Om heel veel mensen te moeten helpen. Uh, om altijd maar te moeten doen wat er van je gevraagd wordt. Uh, zelf ben ik eigenlijk wel een beetje zo opgegroeid dat je dus altijd per se naar de kerk moest. En dat het niet altijd leuk was als kind. Uh, en dat je op een gegeven moment naar de jeugdclub ging. En dat je allemaal nou ja, dingen ging doen voor uh, mensen op straat. Dat je allemaal acties ging bedenken. En dat werd allemaal door de jeugdleiding bedacht. Allemaal nou ja, hele goede dingen op zich, denk ik. Um, maar ik leerde nooit heel erg... Goed, van ja, wat is nou een persoonlijke relatie? Hoe is het nou om, om gewoon dicht bij God te zijn? Hoe is het om, om in een warm bad te zitten? En dat was, op een gegeven moment was dat eigenlijk wel een beetje een soort van nou ja, ontmoedigend. In die zin, je, je was altijd maar bezig, je was altijd maar hard aan het werk. Maar ja, wat, wat had je nou uiteindelijk zelf aan? Uh, behalve dan dat je er heel erg moe van werd. Soms had ik die vraag wel eens, en dat, dat, dan, dat noem je dan een stresskwadrant op. Dat, dan had je er een beetje stress aan. Nou, je kan ook nog zitten links onderin en dan heb je eigenlijk niet zo heel erg veel zijn bij God en je hebt ook niet zo heel erg veel uitdaging en doen. En dan, nou ja, dan is het eigenlijk een beetje saai, dan zit je in uh, uh, een apathische cultuur en dan, ja, dan ben je heel weinig bij God, dan heb je heel weinig warmte en liefde van God, dan ervaar je dat heel weinig. En je bent ook nog weinig aan het doen. Uh, dat is heel weinig leerzaam. Daar zet je geen nieuwe stappen mee. Uh, daar kom je heel weinig mee vooruit. Uh, uiteindelijk kom je het meest vooruit door rechtsbovenin te zitten. Door en veel uitdaging te hebben, maar ook heel veel uit uitnodiging. Je hebt gewoon uitnodiging, uh, het zijn en het warmte nodig. Om ook die stap naar buiten te kunnen maken. En dat was misschien ook wel een beetje wat... wat uh, gisteravond ook werd gezegd bij de driehoek, je hebt boven nodig en binnen en buiten zullen daarop wel volgen. En dat boven heb je dus heel erg nodig om, om bij God te zijn. En uh, ik zal wel een beetje een voorbeeld geven dat, je, dat het niet altijd uh, lukt om in het, nou ja, het meest leerzame uh, hoekje te zitten rechtsbovenin. De groeicultuur, waarin je dus veel uitdaging en veel zijn en warmte hebt. Want als ik kijk naar mijn eigen leven. Acht jaar geleden zat ik op een bijbelschool. En toen leerde ik eigenlijk echt van oké, okay, dit is het zijn bij God. Dit is uh, tijd hebben met God. Dit is in een warme, uh, veilige omgeving te zijn. Waarin allemaal mensen ook God volgen. Uh, waarin uh, mensen enthousiast zijn voor God. En die heel veel tijd besteden aan uh, bidden... Aan bijbellezen, aan het samen erover praten als studenten, over wat dat betekent voor je leven. Uh, het, het samen wandelen in de natuur, uh, bijbellessen hebben. Ik was alleen maar bezig met um, de gezelligheidskwadrant, zeg maar, de knusse cultuur van het zijn bij God. En dat was, dat was een fantastische tijd. En soms denk ik wel eens, oh, wat, wat was het heerlijk daar om daar te zijn. Om allemaal veilige mensen om je heen te hebben. Uh, waarin je heel veel gesprekken hebt, waarin je heel veel leert over wie God is. En waarin je ook heel veel ervaart dat God bij je is. Dat, dat, dat hij er voor je wil zijn. En als ik nu kijk naar het moment waarop ik nu zit. dan zit ik veel meer, nou ja, wel een beetje denk ik, op het randje van rechtsboven en uh, rechtsonder, zeg maar. Uh, dat ik heel veel doe voor Oase, heel veel geleerd ik heb de afgelopen vier jaar dat ik in Oase betrokken ben geweest. Heel veel heb gedaan. En soms dan ook wel eens echt dat ik zeg van moeite heb om ook tijd te nemen om bij God te zijn. Om gewoon tot rust te komen en te zeggen oké, okay, het is goed zo. Ik hoef niet altijd keihard te rennen. Uh, zonder mij gaat het ook wel eens door. En, uh, uh, en begrijp me niet verkeerd. Ik, het linksboven zitten en het rechtsonder zitten zijn voor mij allebei ontzettend leerzaam geweest. Daar heb ik heel veel van geleerd. En nu is het voor mij steeds een beetje zoeken van hoe zorg ik ervoor dat ik die balans houd tussen het zijn bij God, het ervaren van zijn rust en zijn kracht en het gaan doen. En ik denk dat voor mij persoonlijk is dat in ieder geval iets waarin ik nou ja, continu heen en weer beweeg van rechtsboven naar rechtsonder dan op dit moment. En dat is steeds een blijven zoeken. En volgens mij, ik denk dat dat voor iedereen zo werkt. Um, we gaan in groepjes uit elkaar, uh, dat hebben we gisteravond ook al gedaan, ja. En we gaan twee vragen stellen. De eerste vraag is individueel. Um, en dat is, op welke plek sta ik persoonlijk op dit moment in het kwadrant als volgeling van Jezus? En de tweede vraag is voornamelijk gericht op de groepen die echt hier als groep zijn. Dus connect groepen of, of, of de Afrikaanse groep die, die echt samen uh, iets willen gaan doen. Uh, maar je kan het überhaupt gewoon sowieso als groep bespreken. Maar waar sta je als groep? En waar zou je willen staan? Hoe kun je daarin, welke stappen moet je dan zetten om daar nog beter in uh, te worden? Om in het discipelschapskwadrant te komen rechtsbovenin. Dat zijn de vragen waar we nu een half uur de tijd voor hebben. 10 minuten voor de eerste vraag, om te bedenken voor jezelf, van hé, hey, waar sta ik? En 20 minuten om of te bespreken als groep, oké, okay, waar staan we allemaal individueel? Of dus als groep zijn: waar staan wij echt als groep? In welke fase zitten we en wat zouden we willen om dat te veranderen? Dit kwadrant ligt ook op de tafels met de vragen erbij... Dus je kunt gewoon direct naar je groepje toelopen, uh, daar gaan zitten eerst tijd te nemen om individueel daarover na te denken en daarna als groep erover door te praten. En na dat half uur komen we weer terug hierheen. Succes!